Op dit moment geen files, er zijn wel aangekondigd de snelheidscontroles op de AZ Utrecht tussen Gorkem en Knopert Everdingen en op de A28 Utrecht Amersfoort tussen de Knoopentrijn Zweert en Hoeverlaken. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nogmaals, antwoord. dit is CFM Jazz. Het eerste uur begin ik altijd met een ingekorte versie van Now You Have Jazz met Bing Crosby en Louis Armstrong. Een tijdlang draaide ik ook op de maandagavond live jazz en dat was te herkennen aan een stukje van de song Dragnet, gespeeld door de big band van trompetist Ray Anthony. En het leek me leuk om nu eens het hele nummer te gebruiken als uw opener en vanwege de zondagsrust nog maar weer een big band. In 1967 nam het orkest van Duke Ellington een album op met alleen maar muziek van Billy Strayhorn, die kort daarvoor was overleden. Strayhorn was van 1939 tot aan zijn dood een onmisbaar lid van de Ellington band, als componist, als arrangeur, als pianist en als vriend. Het album kreeg als naam And his mother called him Billy. De band speelde beter dan ooit en maakte een uniek monument voor deze jazzlegende. Van dat album vanmorgen Billy's Tweehoorns, Sniper. The guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching cold. The measles and the mumps And when I play an ace My partner always trumps I guess I'm just a fool Who never looks before she jumps Every. zingt zij in een jazzgroep, namelijk sinds 1978 in de Manhattan Transfer. Maar Sopraan Cheryl Bentine startte begin jaren 90 ook een solo carrière. En van haar in 2004 opgenomen album Talk of the Town hoorde ze juist Everything Happens to Me. En ze werd onder andere begeleid door pianist Kenny Barron en tenoorspeler David Fethat Newman. In de studio is inmiddels... Wat zit je te lachen, Hans? Deze vet head. Ja. Hoe moet dat er wel niet uitzien dan? Nou, zo ongeveer. Hoorlijk breed. Ja. ja. In de studio uh, is uh, Hans Rijmers binnengekomen. Want uh, ja, er is toch weer een bijzonder concert vandaag. Uh, ondanks het mooie weer in de grocht. Nou komen daar in hoofdzaak toch wel oudere bezoekers. Dus misschien maakt het weer niet, niet eens zoveel uit. Ik hoop het. Hans, het is het laatste concert van dit jaar. Ja. En wie heb Klopt. je? Klopt. Nou, wie, wie heb je meegenomen? Uh, we hebben Margriet Joertzma uitgenodigd. En dat hadden we eigenlijk vorig uh, seizoen al willen doen. Maar dat kon toen niet. En dus we zijn heel blij dat ze nu wel kan. En het is ook wel een waardige afsluiting. Het is een ongelooflijk talent. Is He, dus eigenlijk heel, uh, heel snel omhoog gekomen. Uh, uh, 16 jaar. Begonnen met zingen, heeft het uh, gymnasium uh, afgemaakt. En, ...en daarna de conservatoriumstudie... ...nou, dat vind ik wel knap... He, ...dat je dan... ...dan ben je toch een hele intelligente en slimme dame... ...maar dat je dan ook heel goed weet wat je wil... Ja. ...en dat je niet alleen een conservatorium doet... ...omdat je geen idee hebt... ...wat je naar de middelbare school wil doen... ...maar dat je er bewust voor kiest... ...en dat is... Een... ...en daar dan ook alles voor geeft... ...ja, precies... ...en, en uh, de passie en de, en de bezetenheid... ...dat spreekt dan wel aan... He, daar, ...daar willen we zo graag wat meer van, van horen en zien... Uh, nou, in 2002 heeft ze finale plaats in het prinses Christine concours uh, uh, uh, gehaald. Uh, terwijl ze in uh, 2006 is afgestudeerd. Uh, dus dat was wel degelijk een, uh, een, een, een, een talent als je in 2002 uh, die finale plaats daar bij dat concours haalt. En in 2006 studeer je af. Dus dan zit je nog volop in je ontwikkeling. Ja. Prachtig. Uh, en in 2006 is ze uitgenodigd om... Uh, Mee te doen aan de halve finale van het Brussels International Young Jazz Singers Competition. Mondvol. Maar dat schijnt in, uh, in Brussel nogal aansprekend te zijn. Ja. Dus nou, prima. In 2006 heeft ze ook de eerste CD gemaakt. With The Whisper of a Morning. En Trost Muziek Café hoort er dan bij. Word je dan ook vooruitgenodigd. <laughs> Ja, dat hoort erbij. Daar kom je na Jan Smit en het is hartstikke gezellig, denk ik. Uh, jazz in Duketown, uh, Sea Bottom Jazz Festival. En in uh, 2007 heeft ze uh, gedebuteerd op het Noordzee Jazz Festival. Nou, kan ik het toch niet nalaten om er tegelijkertijd bij te zeggen van... Noordzee Jazz Festival, uh, uh, uh, uh, uh, staat er staat nog jazz tussen. Dr Dr Dr Dr nou, vooruit maar. Maar ja, Het is wel zo als daar het licht uitvalt en geen geluid meer is. Ja, ja zo, zo ongeveer. Ik, ik bedoel, ach, nou ja, vooruit. We, we moeten een brug slaan tussen, tussen uh, jazz en, en, uh, en pop en jeugd en oud. En uh, dat moet allemaal een beetje bij elkaar komen. Uh, dus laten we daar maar niet al te, niet al te fanatiek over doen. Maar het blijft een uh, fantastische zangeres. En we zijn heel blij dat ze, dat ze vanmiddag uh, dit seizoen gaat besluiten. Met uh, Johan Clement, met uh, Erik Timmermans en met Frits Londesbergen. Frits is er? Ja, Frits is er. Nou, ja, ja, ja toen maar. Ja, dat kost een patiënt, maar heb je wat. Ja, nee, Frits is er. Ja. Je hebt ook muziek van hem meegenomen? Ja. Uh, ik heb er uh, eentje gevonden. En die is uit uh, 2008. Uh, en het, uh, uh, uh, yeah. Ja. Moet je over de titel zeggen. Laat maar luisteren. Maar sil je En het speelt zich allemaal af in gebouw de Krocht. Ja. Vanaf half drie. Half drie. Zaal open om twee oh, uur. Ah, kwart voor twee, twee uur. Ja. En, en ik zou zo lang mogelijk lekker buiten blijven. En op het laatste moment te binnen. En dan lekker genieten. En daarna weer terug de zon in. Maar dan heb je in ieder geval een leuke middag gehad. En niet alleen die zon. Want als je er lang in kijkt zie je sterretjes. word je niet vrolijk van. Hier zie je een ster die... Uh, daar staat te stralen in te zingen. Daar komen ze. Did you rub it all so fine around me? Why? Freedom Love Walked In passievol gespeeld door de pianist Monty Alexander geboren in 1944 op Jamaica maar al vele jaren thuis in de States de laatste keer heb ik al het een en ander laten horen van het album Jazz Up The Beatles waarop allerlei werk van de Beatles in jazz uitvoeringen opstaat vandaag is de CD nog een keertje meegegaan nu voor Day Tripper gespeeld door pianist Ramsey Lewis met een big band Spend one night with you in our old rendezvous and reminisce with you. That's my desire, mine too. <laughs> you meet where gypsies play, down in that dim cafe, we'll, <laughs> <laughs> oh that's my desire, <laughs> We'll sip a little <laughs> glass of wine. A little mission bell. I'll gaze into your eyes divine. I'll feel the touch of your chops. All wrapped up amongst mine. Do you hear? Whisper low, doggone, it's time to go, <laughs> darling. I love you so, <laughs> that's my <main> desire. <laughs> Papa Tattoos, Bobo Zuzel, I'll always love you. Bobo oh yeah! Louis Armstrong heeft het met tenminste 17 vrouwen gedaan. Samen zingen. Er zijn er misschien wel meer, maar ik vond een collectus item waarop hij duetten zingt met dus 17 dames. Geen hoogstaande jazz, maar wel leuk om te hebben. Louis Armstrong meets the girls. Met 23 opnamen van 1924 tot 1951. En ik koos voor That's My Desire uit 1947 dat hij samen zong met Velma Middleton... ...die in haar jazzloopbaan het meest bij Armstrong heeft gezongen. Over zingen gesproken, Set in the Hall, ...een compositie van Jock uh, Ellington en Billy Streehorn... ...wordt meestal alleen instrumentaal gespeeld. Maar ik vond toch weer eens een uh, vocale uitvoering... ...namelijk van Loris Alexandria... ...een Amerikaanse jazz- en gospelzangeres... ...van wie ik nog nooit heb gehoord. De muziek bestond al een tijd... En toen heeft op verzoek Johnny Meurzer de tekst geschreven. In we go out skipping but watch the Rooney. Telephone numbers. Well, you know, he's doing his rumbas. Ik ken Charles Mingus als een gedreven bassist en or orkestleider, die vooral eind jaren 50 en begin jaren 60 toonaangevend in de jazz was. En Mingus was ook een goed pianist. Dat hoorde ze dan net in I'm senti Sorry, I'm Getting Sentimental Over You. Ja, laten we eens dus even nog een stukje big band draaien. Het houden van een big band is een uh, kostbare zaak. En vele orkesten zijn dan ook in de loop der jaren gesneuveld. Nou, zo Af en toe duikte weer een grote band op, zoals Gordon Goodwin's Fat Band. het 18 muzikanten bestaand orkest. Ik heb al diverse malen wat gedraaid van die band. Vanavond wordt het Swinging for the Fences. Helaas uh, is mijn handje een beetje uitgeschoten. Dus ik ga hem toch nog even zoeken. En een beetje negen moet hij. Daar komt hij nog een keer. Daarmee eindigt deze CFMDS, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hanneks. Met als gast heel kort Hans Rijmers. Want hij vertelde even over het concert van vanmiddag om half drie in gebouwde Kocht. Daar komt zangeres Margriet Schuurtma samen met het trio Johan Clement. En natuurlijk is er volgende week zondag weer uh, CFMDS. Dus zeg ik samen met de fluitist Herbie Mann, we'll be together again.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 Sinds een kleine twee weken ligt het netwerk stil. Sony zegt dat het de komende week weer online gaat. President Obama heeft Donald Trump bespot. De miljardair die overweegt in 2012 voor de Republikeinse presidentskandidaat te worden. Obama wordt al weken zwart gemaakt door Trump. Obama zei nu dat de verandering waar Trump voor kan zorgen... is dat hij het witte huis transformeert in een ordinair casino met een whirlpool in de tuin. Het weer... Het is zonnig. Het wordt de graad of 19. Morgen opnieuw zonnig en.